En net je wat mogen we verwachten van de Sportpaleis-show? Een grote show. Absoluut. We gaan voor de allereerste keer met het Brussels Philharmonisch Orkest. Dat is een hele smartphone voor, voor de eerste keer samen met hun spelen. En dat is toch een hele uitdaging. Dat is de eerste keer dat we met zoveel volk repeteren. En dan echt een hele show moeten neerschrijven op die manier. En ik ben, ik ben ook heel leuke visuals. Zo zelf een beetje aan het proberen directen. Heel, hele verhaal aan het schrijven van ons elk nummer. Dus ik ga hopelijk een, een iets volwassere show, dat zo durf ik het te noemen. Of uh, toch een, heel, een, hele, uh, een hele ervaring. Niet alleen muzikaal, maar ook uh, visueel worden. Betekent dat je je nummers hebt her moeten arrangeren? Ja, absoluut. Ja, elk nummer toch uh, van het begin um, een beetje opnieuw moeten schrijven. Ja, absoluut. Hoe ging je daar Ja, dat, dat, je moet een idee hebben. Ik denk, ik denk dat je heel hard uh, moet kunnen fantaseren hoe dat, hoe dat op het publiek kan inwerken. En uh, dat is heel leuk om te doen. Want dan zit je echt al een beetje voor te genieten en uh, dat is leuk om te doen. Er een open sollicitatie voor beste live act voor volgend jaar. Het is de laatste vijf jaar een open sollicitatie voor de beste live act van het jaar. Maar uh, er zijn heel veel goede live bands hier uh, in, in België. Het is moeilijk om er vier te kiezen. Dus uh, alle prestaties ervoor. Als je 2016 uh, terug bekijkt, uh, wat waren jouw hoogtepunten? Mijn hoogtepunten in 2016. Uh, nieuwjaar, nieuwjaarsavond van de Kieltoff heb je in Nieuw-Zeeland kunnen spenderen. Um, ik heb heel van in Ibiza kunnen spelen, dat was heel leuk. Uh, België, ik weet al niet meer, ik heb gespeeld vorig jaar. Waar heb je gespeeld vorig jaar? België. Ja. Ja, Doe het! Tour. Tour was heel plezant. Echt plezant. Ik was het gewoon even vergeten. Dat was een toffe show. En ja, gewoon alle voorbereidingen naar zo'n grote show toe was uh, heel leuk om er voor de eerste keer aan te kunnen werken. Zijn er een ander publiek, door dan van van weg toch of naar pukkelpop staan? Ja, maar minder en minder denk ik. Vroeger was dat uh, echt het, het Leftfield uh, Festival waar ik zelf heel graag naartoe ging. En toen was ik niet zo voor rockwegtig en pukkelpop. Maar ik denk dat dat nu allemaal toch redelijk dichtbij is gekomen qua line-ups en qua muziekstijlen. Nog altijd heel veel leftfield en, en coole nieuwe muziek. Maar zeker de main stage een hele gevarieerde line-up en het uh, is leuk om er te spelen. En evenveel energie of zeker dezelfde, dezelfde vreugden en, en publiek als uh, op richter of pikopop is.